Door alwegens met het NOS-journaal. Bij drie verschillende woningen zijn vannacht explosies geweest. Twee in Rotterdam en één in Amersfoort. In Rotterdam was er een ontploffing bij een portiekflat in de wijk Spangen. Wat later ging er een explosief af bij een huis in Vreewijk in het zuiden van de stad. Er waren geen gewonden, wel werd een aantal mensen uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel. Een derde explosief ging af in Amersfoort in de wijk Liendert. Ook hier geen gewonden, maar de schade is aanzienlijk, zegt de politie. Opnieuw hebben gisteravond in de Servische hoofdstad Belgrado tienduizenden mensen geprotesteerd tegen geweld. Aanleiding zijn de schietpartijen bij twee scholen waarbij ruim een week geleden 17 mensen omkwamen. De Servische minister van Onderwijs is al afgetreden, maar de demonstranten willen dat meer ministers vertrekken. Ze beschuldigen president Vučić en zijn partij van autocratie, intimidatie, corruptie en banden met de georganiseerde misdaad.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 We hebben een hele lijst van interessante onderwerpen. We beginnen zo meteen met uh, onze eerste gast, die zit al aan tafel. Jerry Kramer uh, over, Jongs Antwoord, uh, over de commissievergaderingen van Jongs Antwoord. Dan hebben we het laatste Jazz van het seizoen. Daar gaan we over praten met Hans Rijmers. Uh, we gaan ook praten over Kleine Simon Paap met Kevin Veren. Uh, en over de film die daarmee te maken heeft natuurlijk. Frank Paardenkoper, zal spreken we in het kader van beroemd Zantwoord. Dingetje, dames en heren. Uh, Paulus de Lood.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 Er waren een aantal onderwerpen die wij jullie ook een aardige inbreng in hadden. Laten we beginnen met de AZC-locatie op parkeerterrein P-Zuid, die ze willen, het college heeft voorgesteld. Ik kreeg niet de indruk dat iedereen... Ja, ze waren er toch niet mee oneens natuurlijk, maar het is toch een heikel onderwerp. Kreeg je de indruk uit de, uit, de, uit, de, uit, de, uit de commissievergadering eigenlijk? Had jij die indruk ook of niet?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 Je hebt ja. waarschijnlijk meer voorzieningen en een groot AZC. Ja, en het, het beheer is wat makkelijker. Mee kunnen doen. Dus ja. je hebt meerdere mensen voor uh, ja, een grotere groep uh, die je daar moet, uh, ja, een dagbesteding moet uh, Maar uh, zullen ze uh, daar niet uh, ook over nagedacht <coughs> hebben? Zeg maar, de gemeentes die nu uh, bezig zijn om uh, alles te regelen? Ja, dat weet ik niet. Ik ben, tenminste, er ligt nu een plan en dat is gewoon op basis van het inwoneraantal... ...is een verdeling gemaakt ja. voor de regio. Dat is Kennemerland zeg maar. Dat is ook met de IJmond erbij.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 ...door de bevolking eigenlijk geen weerstand uh, tegen is. Hmm. Dus dat is een optie die we hebben meegegeven. En ja, in volgende week of over twee weken moet in ieder geval de raad een zienswijze geven. Dus of wel of geen uh, locatie ja, uh, meegeven. Zullen we zullen ook wel horen van de, van de wethouder of hij inderdaad uh, gesproken heeft nog met, uh, met uh, de andere uh, gemeenten... Zeg maar, ja. ...over de mogelijke oplossing die jullie hebben aangedragen. Dus uh, nou, dat kan nog een interessante gemeenteraadsvergadering worden.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 ...makkelijker ja. om, om ja. het toe te staan of, of ja. uh, het, uh, ja, geen stippe, problemen tegen te hebben. Een de horizon is. Ja, ja. precies, nee, ja. Ja. daar gaat het er zit er wel Je zei natuurlijk wel een hele, een hele mooie, um, als je te laat bent... ...dan krijgt het COA de bevoegdheid om het te beslissen. Ja, dat de overheid, uh, ja, Dat ja. zei je nu net, dus dat is wel belangrijk dat Zandvoort... ...misschien dan wel knarsetandend uh, uh, beleid gaat maken, want als je... De deadline niet haalt, dan komt het qua en die zeggen. Nou, dit gaan we doen. Ja, en dat, dat, ja dat, is, dat is een hele duidelijke waarschuwing die het college heeft uh, meegegeven. Ja. Ja. Dus ik denk dat, dat de gemeenteraad daar gewoon goed over na moet denken ja. van uh, wat ze daarmee uh, willen doen. Ja. Uh, het is natuurlijk gewoon plausibel om te zeggen, ja, we wachten tot de, tot de wet uh, er door is. Maar je kan ook zeggen, ja, we kijken in ieder geval voordat de wet er is... wat geschikte locaties uh, zijn ja. en ons, bereiden ons daarop voor. Want als die wet echt ingaat en er is, binnen twee jaar moet je iets realiseren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 Maar goed, het wordt gesloopt waarschijnlijk. Maar moeten zij nou de sloopkosten betalen? Of hoe zit dat? Nou, ja, dat is dus ook heel raar. Ja, ook voor de gemeente, geloof ik? He? Ja, nu weer voor de gemeente. Ja, ja, Terwijl ja. ze niet meededen in ja. de deal. Dus dat is ook weer niet eerlijk. Dat wil ik ook gezegd hebben. Richting de andere eigenaren ja. die er zaten. Ja, vind dat vind ik dit geloof gewoon ik ook. echt niet kunnen. Nee. En dan moet de gemeenteraad zich ook beseffen dat ze daarmee, nou eigenlijk één, dus bevoordelen ten opzichte van anderen. Ja, ik, ja. ik vind dat niet... Hebben ook, ze zich uh, ook bij jou gemeld, die, die vroegere eigenaren? Of ja, dat dus kunnen we weinig nou ja, doen natuurlijk hè? recent he? ook nog in de kranten uh, ja, daar ja, een zegje ja. over uh, gedaan. Ja. Maar, maar naar aanleiding van dit niet. Ik denk dat de meeste dus, discussies hebben, ja, weet je wat dit hier gebeurt... Ja, uh, dat, is heel ja, ja. ja nou, dat, dat is niet meer hun zaak, maar het doet natuurlijk wel pijn. Uiteraard. Dan, ja. Ja. Ja, ja. Het is ook ja. niet heel rechtvaardig. Zeker, absoluut. Uh, goed, nou, hadden we hadden een tweede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 Ja, is eigenlijk gewoon een uh, verzameling van, van hoe de organisatie in Haarlem nu al werkt. Ja. Met een heel klein beetje een zand voor het sausje. En uh, ik denk dat we dat, dat, dat team eigenlijk moeten losweken van, van het Haarlemse. Want ja. ik ben totaal geen voorstander van hun werkwijze. Uh -huh. en, uh, nou, dus daar wil ik graag met een voorstel komen. Ja, begrijp Dus jullie dus willen het nader <laughs> bekijken en dan komen jullie met een voorstel. Want het had, had natuurlijk Boendes al wel... Uh, op de agenda kunnen blijven. Want om half tien uh, was die vergadering al Ja, afgelopen. uiteindelijk was er, uh, ging het allemaal heel soepel. <laughs> ja, is, maar uh, en ik moet je ook zeggen, de laatste tijd gaat het ook heel erg. Constructief en goed. Ik ben <laughs> er heel blij mee geweest, Ik ben er heel blij mee. ik vind dat ook. Uh, ja, dat ben ik, met je. ik hoor weinig mensen ja. meer daarover klagen. Dus ja. ik denk ja, dat, dat is al een winst is. Ik vind het heel erg fijn als ja. niet iedereen rollend naar buiten uh, rolt. naar een vergadering. Dat je gewoon met elkaar kan discussiëren over onderwerpen. En dat je dan gewoon een goede discussie hebt. Ja, en dan naar zoek naar een oplossing met elkaar. We gaan er een einde aan breien, Jerry. Als je het niet erg vindt, of je moet zeggen: nou, Ik heb dit nog gemeld. Maar nee. nee hoor. We ik wens jullie nog een hele, hele fijne dag. Nou, en, nou, ja, jij ook. Al ja, het is ja, dus ja, dus mooi weer. Hartstikke bedankt. Jullie en, ook bedankt. fijn weekend nog. En we gaan maar draaien. Als het goed is.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 Dus het is niet volgend dat, jaar. Nee, dat begrijp ik. Maar dat feest moet eigenlijk nog komen, of niet? Of is dat al Nee, nee oh, is dat, dat, ook wel dat we hebben we al gehad. Oh, Oké. Okay, ja, nee, we nou, hebben nou, uh, okay. no afgelopen november. 4 ja. oh, november ja. was dat, Ja. ja. ja, ja. Uh, uh, 4 november twee, uh, 2002 was de eerste in de krocht. Ja, dus rond begin november 2022. Was het langer? Uh, uh, 20 jaar. Ja. Dus dit is het laatste, het laatste concert van dit 20ste uh, seizoen. Ja. Dus we gaan. Uh, Vooral ook op naar het 25e. En, uh, de 25. En wederom uitgekocht hè? Daar Lukacs. Ja, het is jullie hebben een heel vast eigen publiek uh, nou, ja. verworven. Ja, ja, maar niet vanaf de eerste keer begreep ik. Nee, nee toen, in, uh, toen het in twintig... van twintig, uh, 2002 tot 2010, 11 of zo. Ja, dan, toen was het wel uh, krabben en bijten. Om, om te zorgen dat er voldoende publiek komt. Uh, dat je ook de muzikanten kan betalen. En, maar het is natuurlijk. De, de, dat lukt de, er niet altijd?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 Ja, dat is wel ja, mooi we natuurlijk. Ja, dat, en, en dat wordt iedere keer een beetje minder. En dat is ook prima. Dat is ook goed. Er zijn andere hm. doelen die nog veel belangrijker zijn dan een beetje muziek maken. Maar het, het, we zijn blij dat het is zoals het is. Ja, maar jullie, jullie hebben ook wel heel veel uh, bezoekers nu. nu heb je ja, van, ja. ja, een trouwe vaste aanhang. Kun je ja, je zeker. Zeggen. Ja, absoluut. Ja, ja, er is zelden uh, een concert wat niet uitverkocht is.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 ...de tent op slot gaat en dan, uh, de ja, en dan de, gaan ze verbouwen. Nou, dat hoop je dan. Uh. Als <laughs> er ja, nee. oh, geen vleermuizen zijn. Inderdaad. Nou ja, nee, maar... Uh, nee, ...dan is dat onderzoek al afgerond. Oh, dan is dat, is, dan is dat jaar voorbij, hè. Mm -hmm. die, die de ecologen zich hebben gegeven. Heb jij om, ze ook zien vliegen of niet? Ja, ik <laughs> ja, zie ze regelmatig vliegen. Ja, het <laughs> ja, maar, zijn vleermuizen. Maar geen vleermuizen. <laughs> nee. ja. Dus, ja, het is, het is een... Uh, ...het gaat uh, fantastisch. Nou, uh, uh, uh, zeven van de...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 de, wanneer mogen, ze mogen, mogen, wanneer mogen, mogen we? Mee? Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk heel ja, mooi. Ja, ja is ja, toch ja. luxe. Met ja, de rij uh, op te ja. mogen optreden. Ja, dat ja. ja. ja is toch. Ik ja. Bedoel, daar, krijg je, ja. daar krijg je een heel warm gevoel van. Ja, ja. ja, ja. Nou, prima. Dan, dan, uh, dan doen we het ergens wel ja. goed, denk ik. Ja, zeker. Ja. Want hoeveel concerten hebben jullie nu gehad dit jaar, zeg maar? Of tenminste afgelopen seizoen? seizoen? Acht. acht. En vrijdag de negende. Ja, ja. Want we hebben natuurlijk negen concerten. Hè? Van ja. uh, september tot en met mei. En volgend jaar is er dan zeven? Is nee, acht. Daar zijn het er acht. acht. acht. Ja, ja. Want dan is april de, de laatste. Dus we ja. beginnen in september ja. tot en met april. Ah. Nou, 1 mei geeft Theo de sleutel aan de, aan de gemeente: van jongens, uh, uh, verbouw maar. Zo, ja, ga je grondelijke gaan. Maar, maar denk je dat het op tijd klaar is, de verbouwing? Dat nou, jullie weer daarna weer ik kunnen doen? Ik, ik, reken, ik, reken, ik reken op een jaar.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 Zo goed. Wat als jij kijkt op dit jaar, ja. wat is het hoogtepunt? Of moet het morgen nog komen? Ja, alle concerten ja, waren uh, ja, ja, ja. <laughs> nee, ja. ja. nee, nee Ja, ja, ja. Nee, nee. nee. Ja. Weet je wat dus is? sprong er wel één bovenuit dat je er van... Nee, uit, nee, nee, nee. Nou, je kan hooguit zeggen wat, uh, uh, wat, een, wat een verrassing was... Uh, ten aanzien van de, uh, van de muzikanten die komen. Je hebt daar verwachtingen van. Ja. En dan denk je van... Ja, dat, dat is toch eigenlijk wel, wel weer uh, ietsje beter geworden. Maar ik, ik, zou, het, ik zou het zo niet. Ja. Ik zou het, iedereen heeft een andere perceptie. Ja. Je kan het ook niet iedereen. Naar de zin nee, maken. dat is ook waar. En de Iedereen vindt dat fantastisch. Ja, en tuurlijk, tuurlijk. Maar ik moet wel zeggen, ik herinner me nog een van een eerder interview De Madeleine Bell. die uh, ja. Hier kan optreden. <lacht> ja. ja, en ja, en ja, ja, ja. als je mensen van dat niveau over ja. wereldster, Ja. Uh, ja als ja, je ja, daar een antwoord weet te halen. Ja. Dat, is, ja. dat vond ik zo. Ja. Is er nog één iemand die je heel graag een somber zou willen halen? Die nog niet geweest is. Die nog niet geweest is natuurlijk.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 Het wordt weer een fantastisch programma. Nou, hartstikke goed, Hans. Uh, hartstikke bedankt dat je ons even op de hoogte wilde brengen. Hartst uh, goed initiatief, Jazz en Songvoort natuurlijk. Ja. En ik hoop het nog jaren zal bestaan. Ja, J ja ik ook. En jij, ja, ja, ja, ook. jij ook, natuurlijk. Uiteraard. Ja. Ja. <laughs> voorzitter dan ook? Ja. Door. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Hey Hartstikke bedankt. Goed weekend. Ja. Geniet van ja, het mooie ook. weer. En wij gaan En een fijn concert. Ja, ja, zeker. Dankjewel. Uh, als het goed is, komt uh, uh, Little Man van Sonny and Cher. We zijn weer in de lucht. We hebben net geluisterd naar Story Share met Little Man. Ja, en dat heerlijk. is eigenlijk een mooie aanleid, inleiding van het volgende onderwerp. Want tegenover mij zit Carina Veren, En zij kan ons iets vertellen over Kleine Simon Paap. als ja. was een vervolg. Want wij hebben elkaar wel eens eerder over Zeker. dit onderwerp uh, gesproken. Ja, al een paar keer. Ja. Ja. ja, en de laatste keer zei je dat er een film wellicht aankwam. Hoe staat het daarmee? Want dat wil ik zelf wel willen ja, weten. Ja, dat uh, wil ik zelf natuurlijk ook. Uh, ja. Of we houden daar het zelf ook in de gaten. We ja. hebben volgende week of de week daarna we weer een bijeenkomst met de mensen. Zoals Leon en uh, Ger en Ayla natuurlijk. Aha. Want uh, ja, er moet geld binnenkomen. Ja, en dan zouden we ja. het kunnen gaan ja. uh, maken. Ja. Ja, ja, ja. Ik, uh, is er al wat geld binnen? Of? Dat weet ik niet. Dat hoor ik dan niet. over ja, een ja, week. Ja, ja. Okay. Um, ja, het plan is er zeker nog. Ja. En, uh, want ik vind het gewoon een heel mooi verhaal. Ja, ja kleine uh, ja. Simon Paap. Misschien ja. dat je nog eventjes kunt vertellen ja, wie hij is en wat hij gedaan heeft. Ja, nou ja, we hebben hier natuurlijk in het museum nu het, uh, de expo Brom Zandvoort.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 Ja. om makkelijk zo'n archief in te komen. Ja, ja. En zij weten ook wel de namen van, nou, want zij zegt je moet eigenlijk naar het Windsor uh, archief, want dat is natuurlijk... Windsor Castle. Met, ja. ja, en misschien kan ik uh, nog ja. even bij Charles even langs en dan ik ja, nee, luister, ja. jouw... Uh, hij heeft nu tijd zat. Dus hij heeft uh, nu ja. <laughs> tijd. Hoeft ze niet meer voor te bereiden op... Uh, ja, maar, maar goed, goed uh, dat, dat maakt het leuk van uh, onderzoek doen. Ja. Uh, dus het is nog niet klaar.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 En ik vind dat wel een hele mooie afsluiting. Dus dat is zondag vier? Dat is een ja. zondag. Ja, ja, wel leuk. Ja, vanaf, ja. Nog, nog één keer? Vanaf? Twee tot uh, vier. Ja, ja, hartstikke ja. leuk. Ja. En uh, Dus dan gaan we ongeveer vijftig minuten gaan we een ode aan toon doen. Geweldig. En daarvoor wat drinken en daarna wat drinken. Nou. En dan is het mooi afgesloten. Mooi. Uh, dus mooi, ik hoop uh, dat ja. er velen zullen komen. Ja, nou ja. Het heeft, is uh, vrij toegankelijk door. voor de mensen. Ja. te weten. Ja, zeker, ja, zeker. Ik, ja, zeker. ik ja. neem aan van wel. Ja, ja. dat ja. moet ik dan even nog aan Hilly vragen. Maar ik denk het wel. Helemaal goed Carina, mag nou. ik je hartelijk bedanken nou, ik en uh, ik wens jou ook een hele uh, fijne weekend. Dankjewel, Carina jullie het ook, mooie weer. En, het is prachtig buiten. Uh, we gaan ja. uh, uh, ons opmaken voor het uh, dingetje, want die komt in de tweede uur als het goed is. En uh, we gaan nu al uh, Vast een, uh, een van de zijn bekendste hits kaplazen. Oh, de rubberen Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het vissen was door het Zandvoortse zeewater,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 Kapjes te bijen. Kaplazen. Kaplazen. Van die braden. Wel een beetje poekelen Kaplazen. Als ze maar waterdicht zijn. Kaplazen. Kap kap kap kaplazen. Maar dan voor rubber. rubberen. Rubberenlazen. Voor is hier. Om geraden te vissen. Kaplaars. Ka kaplaars. Kaplaars. Ben je toch niet tof? Rubberen laars. Kaplaars. Van die rubberen kaplaars. Maar daar wel water graag. Uit. Dit zijn rubberen. Zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Mm. Ik begrijp er niks van, maar ik zeg tegen hem: doe er een leuk rood Zuidwestertje bij. Kaplaas, Kap, kap, kaplaas. Bedankt voor rubber. Ik zoek een paar kaplazen. Rubber, rubber Stop, nee, ik ga door, kaplaarzen.